een Klomp met het NOS-journaal. In Egypte is de tweede zwarte doos gevonden van het Russische passagiersvliegtuig... dat vanochtend neerstortte in de Sinaï-woestijn. Het gaat om de doos met gesprekken uit de cockpit. De andere doos met vluchtgegevens werd eerder vandaag al gevonden. De zwarte dozen kunnen meer duidelijkheid geven over de oorzaak van de crash... waarbij alle 224 inzittenden om het leven kwamen. In Hornsters Waag in Friesland is een drugslaboratorium ontdekt. De politie heeft drie verdachten opgepakt. In het gebouw is onder meer een vuurwapen en een voorraad MDMA gevonden. De stof waar ecstasy van wordt gemaakt. In totaal werd er voor een half miljoen euro aan grondstoffen gevonden. De politie heeft het drugslab leeggehaald. In Syrië zijn de afgelopen 24 uur zeker 64 doden gevallen door aanvallen van het Syrische leger met steun van de Russische luchtmacht. De aanvallen waren in de stad Aleppo en een aantal omliggende plaatsen die in handen zijn van tegenstanders van het regime. Twee weken geleden zijn Syrische grondroepen een offensief begonnen tegen rebellen. Sindsdien zijn duizenden mensen het gebied ontvlucht. Bulgaarse grenswachten hebben 129 vluchtelingen ontdekt in een koelwagen die vanuit Turkije het land in probeerde te komen. De Turkse chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Hij probeerde de vluchtelingen via Bulgarije naar Roemenië te brengen. De vluchtelingen zaten verborgen achter pellets met mineraalwater. Bij grote controles ontdekten Bulgaarse grenswachten gisteren ook al 495 vluchtelingen. In de eredivisie heeft FC Groningen vanavond gewonnen van PEC Zwolle. In eigen huis werd het 2-0 en daarmee boekte Groningen zijn vijfde thuiszegen op rij. Drie andere wedstrijden zijn op dit moment nog bezig. Het weer. Vanavond blijft het wisselend bewolkt en het koelt af tot 10 graden. Morgen begint de dag met mist en laaghangende bewolking. Later wordt het opnieuw vrij zonnig bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Show.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 Kom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond... van 9 tot binnenacht natuurlijk het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Het laatste shownieuws. De partyagenda en het team boven beste plaat voor de dans... voor straks een tweede uurtje, zijn voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje, Kevin Kelly met de beste van de clubs uit Italië. Ja, ik klink een beetje beroerd... Vorige week was ik Snifferkauwe en deze week uh, ben ik al bijna een paar keer in mijn stemmen kwijtgeraakt. Dus ik hoop dat ik het volhoud tot middernacht. Uh, tot zie je van bezoomd voor de muziek als opening van Dawn, Frankie Rizzardo en Dorica. Het Baby Slow Down. Nou, dat gaan we zeker niet doen, we gaan gewoon lekkere muziek draaien. Onderweg zometeen R. Kelly. Ja, R. Kelly, hij leeft nog en hij maakt nog steeds muziek. Hij heeft weer een nieuwe hit gemaakt die het zeker gaat doen. Ook Kenny B komt eraan, maar eerst die Firebeats... Asper and Spring Wilson with Ghost Child. I see you Feels so good to the outside En feliciteert me Die vrouw gaat door het vuur voor mij En iets is niet te blussen Voor altijd wil ik met haar zijn Ik kan haar nee. nog nooit meer missen We gaan eraf feesten samen Naar vrienden en de kroeg We lachen en we dansen En we krijgen geen genoeg Zij brengt daarna nog iets bij mij En kan ook blijven slapen In mijn bed, ik op de bank zijn. ik Komm oh. chance Dat was muziek van eigen bodem. Dat was uh, Kenny B. met vrienden, zijn laatst verschenen hier. En daarvoor horen we R. Kelly met Backyard Party. Zie, we hebben samen de Nightwalk. Iedere zaterdagavond best van Dance Army. Een beetje pop tussendoor. En ook natuurlijk een beetje showjoers. Zangeres Diana Chalman. Bekend van de hits als uh, The Key, The Secret en Inner City. Die is op 51 jaar leven te Dat is best jongen. Mijn collega Moby noemt haar een van de meest opmerkelijke zangeressen ter wereld. Ze toeren samen in uh, de jaren 90. Uh, en ook de Britse DJ Goldie, met wie ze inner City live maakte, herdenkt Dianne. Ik kan je niet genoeg bedanken voor wat je hebt bijgedragen. We zullen jou nalatenschap na voortzetten. En ja, ze is overleden, omringd door vrienden en uh, familie. Als gevolg van kanker. En haar laatste single, It's Your Eyes, die verschijnt uh, op 20 november. En ze stond met de Urban Cookie Collective Met de single The Key and the Secret in uh, 1993 op nummer 1 in Nederland. En ik hoor je denken van klinkt bekend, maar ik weet het niet meer precies. Nou, luister maar eventjes. de Urban Cookie Collective met The Key to the Secret. Nou, deze dame is dus overleden op 51-jarige leven. Dat is best jong, maar ja, kanker. De, ja, het kan zomaar ineens gebeuren. En uh, Adel, die heeft weer een record gebroken. Verbroken moet ik zeggen met de videoclip voor haar nieuwe nummer. Hello. En YouTube laat weten dat de clip in vijf dagen al meer dan 100 miljoen keer is bekeken, schrijft Billboard. En dat is een mijlpaal die clips van anderhalf te groot dat die soms na maanden pas bereiken. Al dus YouTube in een statement. En een uh, Billboard die schrijft dat er in 2015 geen ander nummer werd uitgebracht dat eerder de 100 miljoenste grens uh, bereikte. En ja, het was uh, voor mij twee weken geleden, he, was het uh, in Engeland op de televisie. En uh, toen hadden ze een stukje van 30 seconden wereldwijd. Ik geloof dat er de volgende dag meteen al een stuk of honderd covers waren gemaakt. Maar uiteindelijk is hij dan uit en het is een fantastische plaat. Ik ga hem straks even voor je draaien. Moet hem even opzoeken. Maar dan in de Paul De Mixing Remix. Beetje meer tempo. Maar eerst muziek voor Army van Buren, Samen met Kimo Frankel. En toen laatste dit Strong Ones. Zandvoort Do you send Maybe Hun laatste hit voor de film James Bond. Het was Adele met Hello, alleen dit keer in de Paul Da Maxi remix. Want ja, het origineel is net iets te rustig voor de nightwalk Op deze zaterdagavond, uh, 31 oktober. Het is even tijd voor de partyagenda. Als ik het allemaal zo Zoals altijd iedere week in de, op de zaterdagavond: brainwash in de Scape in Amsterdam. Met natuurlijk onze eigen zantus naar Remdel. begint om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. Iedereen 16 euro voor midden informatie zeg we maar de website uh, escape.nl. Met natuurlijk uh, onze eigen Raymundo, samen met Plastic Funk. En MC is Janto, dat is vanavond in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje, Rainwash. En het volgende feestje is, uh, ja, om het maar zo te zeggen, een wereldprimeur Blood Rain. En uh, ja, wereldwijd kwamen er al uh, vragen of er echt bloed gebruikt zou worden voor de Vampier diehard, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. dat is hygiënisch uh, ja, niet verantwoord. Maar uh, wel kan je feest vieren vanavond. In, uh, in de Amsterdam Studios met Blood Rave. Het begint om 11 uur tot half 6 in de ochtend. Voor meer informatie check heb ik dus uh, amsterdamstudios.nl. Met onder andere Pam Panel, Bram Fitter, Julian Simmons, Gideon Vierman, Karimo, Team Uli, Dead Hype Radio, Hippie Types B en nog veel en veel meer. Dat is vanavond allemaal in uh, Amsterdam Studios, het feestje Blood Rave. Dus uh, het valt me nog mee dat de kaarten niet uitgekocht zijn, want ja, wereldwijd. Dus. waren we er al vragen gesteld van uh, alle vampierdiers die willen het gewoon allemaal meemaken. Dus we gaan het allemaal meemaken vanavond dus. En vanavond in Air, een stukje verder dan de Escape. Vanavond uh, Evolution, de Halloween Edition voor World Child. Het begint allemaal om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend, in Club Air natuurlijk. Voor meer informatie, check even uh, air.nl. Of uh, Mendoza.nl. dan kom je er ook. Met dat natuurlijk ook uh, Michael Mendoza. Achter de deks Dina, Child's Play, Gennaro Neville, Stefan Villijn. De Livian Reaver en de hostess MC Roga. Dat is allemaal in air in Amsterdam. Het feestje Evolution, de Hallow Halloween edition. En dat allemaal voor word Child. En als je dan denkt, van, ik hou niet van het stevige huis. Ik hou meer van uh, de jaren 80, 90's. Dan moet je zijn in de Heineken Musical. En dan vanavond de Radio Team Presents. We all love Ace Nineties en Zero's. En dan de XXL. Feestje, dus dat kan ook heel erg leuk zijn, natuurlijk. En vaste prik op de zaterdagavond in de Mech. Het feestje Encore. Begint rond de kliniek de nacht met onder andere. Cipro, Wax Friend En Prime. En het is allemaal hosted Barbo. By... Dat is vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje encore. En voor de feestjes in, uh, dicht in de buurt in Haarlem, in de Stalker... heb ik weer eens twee feestjes uh, gekregen. Of twee flyers, moet ik zeggen. En uh, ik noem er een eentje op. Stalker invites Frits de Vees. Het begint om 11 uur tot vijf in de ochtend. En voor meer informatie, check even Clubstalker.nl. Want het kan ook zijn dat ze dat andere feestje gaan doen. En dat andere feestje. dat is. Um, Tony Peroni is klaar met Halloween. Dus. is ook heel toepasselijk. Maar gewoon even kijken op de website stalker.nl uh, En dan gaan we snel door met muziek: Justin Bieber, sorry. in The Wide Awake Remix. No innocent one in this game for two. I go, I go, and then you go. You Dat was Rehab, samen met Headhunters met uh, Won't Stop Rocking... en daarvoor Steve Oakie. ook samen met de Headhunters met The Power of Now. CFM Zom voor de want het is even tijd voor de tien boven beste plaatsen de dos. Deze week op tien, de Duke met Play With Me. En op negen, DJ Boris met Can You Hear Me? Op acht, Pintje uh, uh, Boots met uh, Doop. En op zeven, deze week, Robbie Schulz met Sugar... En op 6, Headhunter's Rehab, de plaat die zojuist worden met Won't Stop Rocking. En op vijf, Tiga en Rona Costa. Met Dancing Again. Op 4, Felix Jan. De Lucas en Steve Remix met Eye uh, Eagle. En op 3 deze week, Dezer en Joe Stone. Met Freak and You Know It. Op 2 deze week, Hot Since 82 met Vines. Uh, en deze week op 1 in de 10 boven, beste plaat voor de dansen. Sean Frank, tezamen met Kashmir Me with Heaven. Joachim Delaney, je hoort hem nu hier. Op CFM Zandertit en Eindwag in de 10 boven beste plaats van Dansvoet. Sean Frank en Cashmere. Zandvoort en Nightwalk, Het was muziek van David Gravel en Hushman met Valor. En daarvoor horen we of Fuse en Crystal Monet. Met Strike Me Down, ZFM Zandvoort en Nightwalk, Het Eerste uurtje zit er alweer op. Niet gedreurd, zometeen nog twee uur lang. Het beste van de clubs uit Nederland en Italië. Zometeen na het nieuws weer DJ Mouse met zijn Global House vibes. En het beste voor het laatste... Of Elvin, DJ Capaschalli uit Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Voor nu nog een paar stukjes muziek. Nervo, of in Kylie Minogue. En uh, Jake Shears en Now Rodgers doen ook nog gewoon mee. Met The Other Boys. En ik zeg tot zometeen na de break. Stereo. NW Nightwalk. The on air dance show. DigiDanceFortFM. You and me.